Het burgerlijk huwelijk was donderdag al. Het stel trouwde in Apeldoorn en vanavond is er een feest op Paleis Het Loo. Bij het huwelijk waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Gaime is de tweede zoon van prinses Irene en de tweelingbroer van prinses Margarita. Zijn 31-jarige vrouw die is geboren in Budapest, is bedrijfsjurist bij de Rabobank.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 Het weer in het westen af en toe zon. In het oosten enkele bui is 16 tot 20 graden. Morgen eerst mistig, maar later ook kans op zon. En dan gaat het op 16. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Bunschoot en Barneveld. 6 kilometer langzaam rijden. En de A7 richting Amsterdam voor het knooppunt Zaandam 2. En bij Utrecht zijn er werkzaamheden op de A12 richting Den Haag. Op de parallelbaan. Tussen Hooggraven en op het knooppunt Oude Rijn staat daarom 3 kilometer viel op die parallelbaan. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, 2 kilometer voor Gorkum. En de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, dan loopt het vast bij Utrecht voor het knooppunt Lunetten. Dat staat 3 kilometer. Vandaag is er de kustmarathon in Zeeland en die voert onder andere over de Oosterscheldekering. Daarom loopt het vast op de N57 richting Middelburg op die Oosterscheldekering 8 kilometer.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 Goedemiddag, welkom terug. We zitten in het Grand Café van de Lamar in Amsterdam... aan de Marningstraat. Bent u in de buurt, komt u even langs. Tot vier uur, straks onder andere Barbara Kuitenmark, Mark Hemel... over de televisietoren in China die ze samen hebben ontworpen... en waar een documentaire over gemaakt is Hemel in Guangzhou. Kanton voor niet-Chinezen. Straks Gijsbert Kamer zit hier al aan tafel met een drietal nieuwe cd's. Wat heb je meegenomen, als ik vragen mag? Ik ga iets zeggen over Mijnder Talma... die een boek en een cd heeft uitgebracht met de titel Keldekom... Daniel Romano, een nieuwe countryster. En Elvis Costello, die met de band The Roots een heel mooi album heeft gemaakt. Griebelvisje, was uh, ooit van mij in de Thoma, toch? Griebelvisje, zoiets? Ja, is ook was van hem geweest. geweest. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ook aan tafel Simon van der Geest, die uh, maar liefst voor de tweede keer een gouden griffel in de wacht sleepte deze week. Voor het boek Spinder, voor de, uh, de roman Spinder. Uh, drie boeken geschreven, geloof ik. Twee gouden griffels, man, man. Uh -huh. ik toch, uh, denk, denk ook eens aan, je, aan de concurrentie, zeg. Uh -huh. Sorry. Ja, Maar je gaat er zelf niet over, hè? Nee, nee, nee, ja. nee. Hij, hij schudde van nee voor de luisteraars. Ja. <laughs> het is radio, hè, dus je moet ook geluid maken. Ja, ja ik weet het. Goed. Um, um, straks de live muziek van Eefje de Visser. Maar eerst eens even kijken, uh, want het theaterseizoen is nu zo'n beetje een maand bezig. Hoe zijn de reacties in de krant en welke voorstellingen sprongen eruit? De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. Ja, het is oktober, we hebben de septembermaand dus achter de rug... en dat betekent dat het theaterseizoen van start gaat... en dat er weer heel veel nieuwe premières zijn. En dat maakt het natuurlijk mogelijk om weer met een interessante top 5 te komen... met voorstellingen uit alle verschillende theatergenres. Op vijf. Vreugde tranen drogen snel van het Rood Theater, een regie van Alize Zandwijk. Hanni Alkema gaf vijf sterren in trouw en ze schrijft... regisseuse Alice Zandwijk heeft een mirakel verricht heeft het magisch realisme van schrijver Garcia Marquez... en filmer Kusturica, op wie er werk de voorstelling is geïnspireerd... vertaald in wonderschoon theater. Op vier. Op vier. Een hele bijzondere voorstelling in Bellevue Lunchtheater. Dat betekent elke dag om half één... Vette dinsdag heet die voorstelling. Vier sterren gaf Joukje Akveld in het parool. En het gaat om Kees Hulst die daar een prachtige monoloog ten beste geeft. Hulst speelt de ontspoorde chirurg Kleibeuker virtuoos. Na 60 minuten stapt hij beschroomd uit de dranknevel naar voren. Hij is de perfecte acteur voor Wittenbols tekst. En andersom schreef die de perfecte tekst voor deze acteur. Op drie. Op drie. Een opera, Tristan und Isolde van de reisopera. Bijna was de reisopera wegbezuinigd, maar toch is er weer een voorstelling gemaakt. Frits van der Waag gaf zelfs vijf sterren in de Volkskrant. En hij schrijft, het is waar, de nationale reisopera is als gevolg van de bezuinigingen... een jaar lang vrijwel buiten beeld geweest. Maar met deze voorstelling zet ze zichzelf weer helemaal op de kaart. Op twee... Jij ja, denkt echt nergens over me, ne? hè? Ja, maar ik kijk. Kijk wat. Ik wil dat je naar mij kijkt. Jeugdtheater. De toneelmakerij uit Amsterdam heeft een nieuwe voorstelling gemaakt... met de titel Ontspoort. En Brechtje Zwaneveld gaf vier sterren in de theaterkrant. En ze schrijft... De acteurs zingen zoals ze spelen. Ingehouden, ruig, zweterig, met van pijn vertrokken harten. Ze ademen dan weer desolate vertwijfeling. Dan weer hardnekkige moed. Prachtig. En op 1. Een... Hoi, papa. Hoi, met mij. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Goed? Ja, prima. Mooi. Op 1 een, een voorstelling van toneelschuwproducties Heel? uit Haarlem. Een nieuwe oh. tekst van Manje van den Berg. Met mijn vader in bed. Robert van Heuven gaf vijf sterren in trouw. En schrijft: alles klopt aan met mijn vader in bed. En daardoor wordt de voorstelling ook voor het publiek... een intens emotionele ervaring. Het liefst zou je een arm om die twee lieve... maar worstelende mensen heen willen slaan. Maar als toeschouwer ben je uiteraard niet in staat... om in te grijpen om die ongewilde, onbedoelde... en intens verdrietige verwijdering te stoppen. Dat is hartverscheurend. Maar het levert ook wonderschoon theater op. Dag. De Theatertop 5. En u kunt de speellijsten van de vijf besproken voorstellingen... terugvinden op theaterkrant.nl. Um, straks praat ik met evenje de Visser. Die komt dan hier aan tafel vertellen over het prachtige album... wat hier ook ligt en waar Gijs met Kamer in de Volkskrant... ook zeer enthousiast over was, is het niet? He? Ja, ik heb, um, de, uh, ja, ik vind het heel erg mooi wat ze doet. Uh, het is het album. Ik heb de vorige keer, toen ik hier iets mocht vertellen... Heb ik het, al, het is allemaal it. geprezen, inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, als uh, een van de hoogtepunten van uh, wat er die maand verschenen is. En dat vind ik nog steeds, ja. ja je, zat wat, uh, je zit zo... wat, wat op de eerste rij hier, want ja, gaat voor ons spelen Iris, helemaal mooi uit. even ja. de visser met ongeveer Het is Ongeveer de avond Maakt niet veel uit Alles is hetzelfde En we zijn verschillend Doet er niet Tekent ons reis van de winter, wordt het koud en als de sneeuw smelt. Het nummer, de visser, die zong het helemaal in een eentje. Ik moet bekennen dat het toen, uh, toen uh, ik hoorde dat je, dat je kwam en je, je zou in je eentje komen. Dat is wel heel karig, maar je kan het, het lukt je gewoon in je eentje... om hetzelfde geluid op, op, als op het album uh, te vatten. Sorry, dat moet je nog allemaal een keer herhalen. Want nou, niet... Dat je was onderweg, ja. En ja. nou, dat, dat, dat je in je eentje erin slaagt om hetzelfde geluid bijna... als op het album uh, voor elkaar te krijgen. Ja, niet bij alle liedjes. Ik moet wel goed kiezen. Ja, ja. Eén liedje blijft beter overeind als dus ik het alleen speel dan... dan uh... Andere ja, is dat een kwestie van een goede randapparatuur en, en uh, dingen uh, meenemen? Galm en dergelijke? En, uh... Ja, ik heb wel, wel inderdaad uh, wat pedaaltjes bij me met uh, van alles en nog wat erop. Dat is wel leuk, vind ik altijd, om wat extra's mee te nemen. Ja, dat werkt heel werkt goed. Um, het Is is de titel van het album. Gijs bespak het inderdaad de vorige keer dat hij hier aan tafel zat. Het uh, uh, was, was heel lovend erover, maar we hadden allebei van het is, het is... Ja, wat is het? Ja. <coughs> Sorry. Nee, het is. Uh, het is ja. Goh. Nee, ik, um, het zijn de eerste twee woorden van uh, het liedje wat ik net speelde, ja. van ongeveer. En uh, dat is ook um, um, het eerste liedje op de plaat. En eigenlijk kwam gewoon dat melodietje met die woorden telkens in me op. En ik moest op een gegeven moment een titel kiezen. En er kwamen allerlei dingen in me op. En het is, was een van die dingen, het is. En iedere keer kwam dat bij me terug. En toen dacht ik. Nou, dat maar eens in gedachten houden. En toen uiteindelijk hebben we het gewoon gebruikt voor, ja. als album. Voor het blijft ook inderdaad heel erg hangen. Het nummer zit de rest van de dag in je hoofd. Oké, okay, ja. Ja, ja. Nou, dank je. <laughs> ja, ik weet niet of dat. Ja, dat is een compliment, ja. ja, ja. ja, ja. Um, uh, het is jouw tweede album, hè, als ik me niet vergis. Klopt. Is, is dat... Ik bedoel, ik denk dat we schrijvers... Hebben, hoor je dat vaak van de tweede, de tweede roman of het tweede boek is, is lastig om te schrijven. Is dat bij, bij een, een muzikant ook zo? Dat je, je moet over die eerste CD heen, of...? Nou, ik, ik had er niet zo heel veel last van met schrijven op zich. Um, het meer in de studio was het een beetje zoeken van uh, welke kant gaan we op. En om die liedjes die je al af hebt zo goed mogelijk op plaat te krijgen. Dat is, vond ik een moeilijker proces dan het schrijven zelf. Want eigenlijk is het niet, ook niet zo dat ik voor dat album... Het is niet alsof De Koek, mijn eerste plaat... het allereerste is wat ik ooit gemaakt ik heb. Al vanaf, ik schrijf echt al heel erg lang liedjes. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Ook na De Koek kwam er vanzelf weer van alles. Dus daar maak ik me niet druk over eigenlijk. Nee. Maar het in de studio was, was wel af en toe moeilijk. Maar dat hoort er ook wel bij, denk ik. Om, om het geluid wat je wil uh, overdragen, nou, dat om niet, dat vast te leggen? Of? Dat niet zozeer, maar meer zijn... Het ene liedje is gewoon... Uh, duidelijker dan het andere liedje. Bij dit liedje wat ik net speelde was het vrij makkelijk. Maar ik schrijf ook heel vaak op... Ja, dat zeggen de mensen misschien niet zoveel... maar op basnoten als het ware, op gitaar. Mm -hmm. En je kan niet iedere keer met hetzelfde aankomen. Dus dan moet je dat op een andere manier gaan invullen. En daar liep ik af en toe wel tegenaan tegen aan... dat ik gewoon niet genoeg fantasie had... om dat te gaan bedenken wat daar allemaal mee moest. En toen heb ik ook heel veel hulp gehad... van andere muzikanten in mijn omgeving. Van uh, Jacob van der Water uit mijn band. is eigenlijk producer oorspronkelijk. Ook al speelt hij gitaar bij mij. Mm -hmm. Die heeft de hoop uh, nog voor me gedaan, bijvoorbeeld... Dus je, ja. hebt, je hebt hulp van alle kanten gegaan. Ja, zeker. Uh, uh, ja. Heel veel ja. andere muzikanten op de plaats natuurlijk. Ja. We hebben veel Ad goede dingen bedacht. Een heel mooi tweede album. Goed. Dankjewel. <laughs> het is, heet het, even visser. Je gaat straks nog een keer spelen bij ons, hè? Straks speel ik nog een liedje. Heel fijn, ja. dankjewel. Uh, de clubtour die in september is gestart... die gaat in oktober ook nog even door. Ik ga even wat data noemen. Dat hulp. is Achtung, donderdag, 10 oktober. Dan staat uh, even in het poppodium roosje in Nijmegen. Zondag 13 oktober in 013 in Tilburg meer... Uh, maar eerst horen we even, de visser staat hier nog een keer in deze uitzending. Maar dat doen we dan straks. Ja. Eerst even iets heel anders, even terug naar uh, het nieuws. Uh, Astrid, ga je gang. De Gouden Griffel is gewonnen door Simon van der Geest voor zijn boek Spinder. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Kinderboekenbal, de opening van de Kinderboekenweek. De jury vond Spinder een meesterwerk. Virtuoos geschreven, spannend en beklemmend. Ja, beklemmend. Een fragment uit het NOS Journaal van afgelopen dinsdag. Toen was het, boekenbal, het kinderboekenbal net, net voorbij in het muziekgebouw. Het IJ. Was, was het een leuk boekenbal, eigenlijk? Ja, het was echt een feestje. Ja. Het, was, het was onwijs gaaf. Het, het thema was sport, hè? dus je moest iets sportiefs. Ja. Wat had je gedaan? Ik had uh, een mooie sportbroek in Gimpen aangedaan. En ik had scheidsrechtersfluitjes in plaats van manchetknopen. Ja, het zou ook een ideale kleding, Simon van der Geest. Om natuurlijk een prijs in ontvangst te nemen. Mm -hmm. Of dat maakt niet uit? Nee, maakt niet uit. Nee, nee. De, de, de tweede griffel, ik zei het al: virtuoos, spannend, beklimmend, psychologisch overtuigend meesterwerk. Was dat ook wat je wilde schrijven? Of vond je een heel ander idee? Ja, als je eenmaal... Meesterwerk, ik schrijf een meesterwerk, zo je nee, nee, nee, nee. niet nee. natuurlijk. Nee, als je begint heb, je, ja, heb, je, heb ik nog niet echt een idee hoe of wat dat, dat gaat worden. Ik probeer heel erg uh, mijn, uh, ja, mijn plan en mijn personages te volgen en daar heel trouw aan te blijven. En ik stel mezelf altijd een soort uitdaging van deze keer ga ik proberen om... Nou ja, uh, dus bij, bij Spinder wilde ik heel erg proberen om... Uh, om een soort van het contact wat je in theater hebt, om dat te benaderen. Om echt dat de lezer zich heel erg betrokken voelt bij, uh, bij het personage. Dat was mijn, ja. was mijn uitdaging. Het was ook een theaterstuk in eerste instantie. Het was een theaterstuk, ja. ja. Want, want ja. Uh, het, het gaat over een, een, een jongetje. Spinder is zijn bijnaam eigenlijk. Hè. Ja. Omdat hij ooit een spin en een vlinder heeft proberen te kruisen. Dus mm -hmm. niet helemaal gelukt. Uh, en, en een kelder. Twee belangrijke elementen. En een broer. En eigenlijk nog een broer die er alleen niet meer is. Ja. Waren dat ook de drie uh, ingrediënten van het theaterstuk? Of heb je nee, dat? Nee, dat is er later bijgekomen. Uh, de ingrediënten van het theaterstuk waren eigenlijk vooral de broers en de kelder en de insecten. En eigenlijk is Het Geheim en de Derde Broer, dat, dat is er allemaal bijgekomen toen ik, toen ik er een boek van ging maken. Wat, wat kun je kwijt of wat wil je kwijt over de inhoud van Spinder, de roman zoals die daarvoor je ligt. zonder dat je het hele verhaal weggeeft? Dat vind ik altijd lastig omdat, om te Dus dat, doe ik, dat laat ik graag in de schrijver zelf over. Nou, ik, nou, voor, voor mij gaat het heel erg over de, de, de oorlog, de strijd die tussen twee broers ont, ontvouwt. Um, als, uh, nou, Hidd, die heeft dus een, een, een laboratorium in, de, in zijn geheime kelder vol met insecten. Dus allemaal van die bakken met wandelende takken en rooskevers. En uh, zijn grote broer zegt op een dag... jij moet opzouten uit die kelder, want ik heb een drumstel gekregen. En dat moet in een kelder natuurlijk. Uh, dus op dat moment zit hij met een heel groot probleem. En dan zet hij alles in. Zij dus verzint allemaal booby traps en dingen om die broer maar buiten de deur te houden. En uiteindelijk ziet hij zich genoodzaakt om het geheim wat de broers delen... om ja. dat op tafel te leggen... en om, om daarmee te gaan zitten dreigen. Nou, en, en als hij dat eenmaal inzet... Het is het ja, bijna een soort... zeg maar, Het is bijna een soort nucleair... Uh, gevaar wat hij... Wat hij er onder die strijd legt. Ja. Waardoor het echt uit de hand gaat lopen. Ja, en dat geheim dat moet heel lang een geheim blijven. Mm. Dus dat, dat gaat over die derde broer. Mm. Meer zeg ik niet. <laughs> uh, um, uh, maar die, die kelder is inderdaad essentieel. Er is ook nog een moeder, maar die, die speelt bijna geen rol. Ze is er bijna niet. Ja, dat vind ik altijd heel fijn om die volwassenen een beetje ja. op de achtergrond te houden. Ja, is dat zo? Nou ja, dan, dan kan ik meer de kinderen echt tot bloei laten komen en, en kijken wat er gebeurt tussen die kinderen onderling. Zeg maar, om, dat, ja, om die invloed van de volwassenen een beetje, een beetje op afstand te, te houden. Ja. Ja. Um, de, ja, de moeder is inderdaad afwezig, die is er bijna niet. Er speelt nog een jongetje van de overkant, die speelde een belangrijke rol. Een vriendinnetje speelt een belangrijke Lieke, rol. ja. Wil, ja Lieke, wil, wil jij een stukje voorlezen? Over, uh, dan horen we meteen waarom die jongen Spinder heet. Dat heb ik eigenlijk al verteld. Maar ik goed. zal dit stukje even voorlezen. Lieke is een meisje uit mijn klas. Haar lievelingsdieren zijn vlinders. Ik zou haar eens moeten vragen of ze mee wil naar het landje. Maar ik durf niet goed. Sinds het gedoe met de spinder begint ze altijd aan haar neus te krabben als ik naar haar toe loop. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Uh, ik, ik had een keer een speciale kruising gemaakt. Van een vlinder en een spin. Kijk, dit was mijn bouwplan. 1. Beide dieren verdoven met een beetje alcohol. 2. Voorzichtig de vleugels losknippen. Niet het lijfje beschadigen. 3. Met een kwastje een klein randje lijm aanbrengen. Vier vleugels transplanteren op de spin. Een dagbouwoog, haar lievelingsvlinder. En een huisspin had ik gebruikt. Ik deed hem in een glazen pot met takjes en blaadjes en een sticker erop. Spinder. Voor Lieke. Die zette ik in haar kastje op school. Voor haar verjaardag. Hm. Uh, Lieke moest alleen maar gillen toen ze het zag het werkte ook niet de spinder was wel bijgekomen maar begon zijn eigen vleugels aan te vallen het was natuurlijk een dom plan je moet zoiets niet lijmen maar hechten met naald en draad en dat is te moeilijk Lieke heeft haar tafeltje naast iemand anders gezet en iedereen op school noemt me nu spinder ja, Jeppe, mijn broer, kon er wel om lachen voor hem heet ik nu spinder hij is mijn echte naam zo wat vergeten het mooie is dat je het bijna voor... Ja, je leest het niet, je, je, je, act, je bent acteur, hè? dus niet te vergeten. Dus je, je, oh, een beetje, ja. ja. Nou ja, een beetje, je, ja toch? Ja, maar ik sta niet meer in het theater, eigenlijk. Nee, nee. nee. nee. nee. Maar, maar het is, of zit het boek zo in je, in je, in je genen bijna... dat je ook de nou, tekst helemaal dit, niet dit nodig hebt? Dit stukje lees ik wel heel vaak voor <laughs> op, op scholen en zo. Dus dit stukje ken ik wel bijna uit mijn hoofd. Ja. En toevallig zit dit stukje ook in de voorstelling, inderdaad. Het mooie is dat Hidde, dus de hoofdpersoon, die, die Spinder... dat hij uh, alle personages of, of uh, mensen in zijn omgeving... ook uh, verbindt met insecten. Ja. Um, jij bent zelf ook een, een groot insectenverzamelaar geweest, toch? Geloof ik? Ja, nou ja... Of nog? Als, ik wil wel echt een liefhebber, maar ik heb ze nooit zo professioneel als, als hij euh, heb ik het aangepakt. Dus, dus ja. ik, had geen, ik had alleen jampotjes, zeg maar. Met en, krekels en zo. Ja, nou ja, als je een krekel kan vinden. Die zijn heel moeilijk te vinden, hoor. En wat voor een karakter is een krekel, woorden weet je. Wat voor karakter is een krekel als je daar een mens aan zou verbinden? Um, ja, ik heb ze nu thuis. Hè. Ik heb thuis nu een bak met veldkrekels. En... Uh, ja die, ja, die vind ik heel gezellig. Weet je wel, die, die maken muziek. Een die, die soort viool spelen ze. En, en uh, heel vaak is dat soort heel... Ja, nu hoor je heel gemoedelijk. Ja. Als ik dit geluid hoor, denk ik van... Nou, die zijn, zeg maar, uh, die zijn op zoek naar een partner. Maar soms, als ze ruzie hebben... Dan, ga, dan krijgen ze een soort hogere tonen. wordt het meer snerpend. Ja. Dat zijn ze echt elkaar aan het, aan het aftroeven. En uh, ja, ze, ze vreten ook wel aan elkaar. En zo. Dus dat, het zijn ook wel nasty... Dat is die bitches. Oh, ja. Ja. Had jij ook die kreek speciaal in huis gezet... toen je het schrijven was om in ja. de sfeer te komen? Ja, omdat ik toch een beetje wilde ervaren hoe dat dan, hoe dat dan werkt om zo'n ja. zo bak te hebben. Want ja. anders het muziek op en ja. jij hebt krekels aangezet. Ja, het is heel, het is heel gezellig. Het is alsof je, alsof je in Frankrijk bent, alsof het altijd zomer is. Heerlijk. Mag gaan dit er vaker? Mag ik ja, iets vragen? Kort? Ja. Ja. Uh, met kinderboeken, wat me altijd zo fascineert, is: je gaat een boek schrijven en, en hoe mm -hmm. weet je precies, je moet een bepaalde leeftijd in gedachten hebben voor, voor wie je schrijft? Ja, of dat komt meestal, hoe, ja. Ja, maar hoe, dat lijkt me heel lastig. Wanneer weet je of iets te moeilijk is... of te makkelijk, te kinderachtig... Ja. Ja. of te, dat, dat, die hele balans. Ja, ja die is ook lastig. Ik denk dat het ervaring is. ook. Ja. Van, bij mij ligt de, de 8 plus, 10 plus leeftijd... ligt mij, ligt mij heel goed... En lees je ook voor aan, die, aan kinderen van die leeftijd om ja. te testen? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. en, en ik, ik maak ook altijd van mijn, mijn boeken... vlak voordat ik zeg maar in de laatste fase kom... laat ik het ook aan zeg maar proefkonijnen, aan, aan, aan een klas kinderen ja, ja. Uh, lezen. En ja, precies. dan vraag ik ja. of ze de dingen bijschrijven. schrijven, zo, zodat ik echt weet... Hoe, het, hoe ja, ja. het werkt en of het niet te moeilijk of te makkelijk ja, is voor, is, ja, voor ja, een bepaalde ja, leeftijd. Ja, ja. Ja. Okay. Ja. Spinder, uh, dankjewel Simon. Prachtig boek, ook heel mooi met de illustraties van die insecten daartussen. Die ja. Heb je niet zelf gemaakt? Hè? Nee, Kastianike Rogaar heeft die heel knap getekend. Echt ja. een uh, gouden, gouden griffelwaard. Spinder van Simon van der Geest, verschenen bij uitgeverij Querido. Dankjewel. Graag gedaan. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week. Goedemiddag, ik ben Erik Dion en ik heet Spinvis. Sinds gisteren terug in het theater met het programma Tot ziens Justine Keller. En Spinvis legt uit wie Justine Keller is. Het is niet een vrouw die je begeert om haar lichaam, of, maar zij is de liefde zelf eigenlijk. We hebben, we hebben brieven gevonden voor en, en aan Justine Keller en als je, dat zijn puzzelstukjes. Want het zijn boze brieven en romantische brieven en erotische brieven en, en droevig en vol afscheid en vol verlangen. En dus al, al, allemaal puzzelstukjes. Maar zij komt zelf nooit aan het woord. Ze blijft de hele tijd een, een, zeg maar het middelpunt, maar het gaat over haar. Dus uh, als je goed luistert, dan kom je ongeveer te weten wie zij was, is. Dat is het goede van theater. Dat je mensen zitten in hun stoel en die kijken, het is dus doodstil. Dus je kunt echt het verhaal vertellen. En dat doet hij vanavond in Rotterdam, morgen in Utrecht... en zo tot eind oktober in tal van Nederlandse theaters. Straks hebben we nog een nieuwtje. Eerst maar eens horen wat Spinvis bijdraagt aan de virtuele vitrine. Dat is een audiocassette um, um, die ik al heel mijn leven in, in bezit heb. En um, daar stond ooit, denk ik, de Carpeters op... of iemand, iets uit de top 40. En daar heb ik, denk ik, 15 jaar geleden eigen liedjes overheen gezet... met mijn eigen stem en eigen gitaar. En die liedjes die vond ik zelf zo goed... dat ik ze heb opgestuurd naar een plaatsmaatschappij. En dat was eigenlijk het begin van Spinvis. Ja, Dus dat is, dat, die cassette die betekent heel veel voor me. Ja, die bewaar ik heel zorgvuldig. Het is een, een uh, oude Bas cassette als ik reclame mag maken... voor een merk wat waarschijnlijk niet meer bestaat. En het is afgeplakt. Vroeger moest je, als je over, over een cassette opnieuw wilde opnemen... moest je die, die vakjes bovenaan afplakken. En deze is afgeplakt met een plakbandje met een pleister... En die pleister die zou wel van mijn vinger zijn geweest, dat weet ik niet meer. Uh, je kunt hem uh, de zetten, die staat op het, op het hoesje van mijn eerste plaat... maar we hebben hem ook net opgenomen op de uh, virtuele vitrine op het filmpje. En daar kan je het ook zien op de site uh, opiumavro.nl. En daar uh, laat ik hem trots uh, uh, zien, trots als een pauw. Ook te zien op YouTube en op Facebook. Spinvis is momenteel druk met nieuwe nummers voor zichzelf en voor Rob de Nijs. Maar er is meer volgend jaar komt er iets heel groots. Ik ben bezig met een opera aan het schrijven. Die komt in première op Oerol. Dat is wel een, uh, dat is officieel nu. En uh, daarvoor moet nog heel veel werk worden verricht. En, uh, en fondsen worden geworven. En heel veel, heel veel worden gedaan. Maar het is heel erg leuk om... Je begint met een idee. En niets met niets. Een, een idee in je hoofd onder de douche of op de fiets. En als je maar hard genoeg werkt. En hard genoeg duwt en trekt. Dan is het een jaar later echt. En dan dan is het wezenlijk en tastbaar. En dat blijft eeuwig leuk. Dat is echt net als toveren, is dat. Ja, toveren. En ook gewoon nieuws. Ja, dat is nieuws. Ja, Officieel. het is, het is ja. nieuws. Ja, maandag staat het misschien wel in de Volkskrant dat uh, Spinfries een opera gaat maken. Uh, geen ja, ja, wie, wie wie weet, weet, ja, wie weet. Ja. Goed, uh, dus te vinden op Facebook uh, dat filmpje... en op uh, YouTube uh, en op onze site. Um, Simon van der Geest, heb je nog een cultuurtip... voor we naar het nieuws van half vier gaan? Ja, zeker. Uh, het leek me wel leuk om een, uh, om een jeugdvoorstelling aan te prijzen. En, en uh, Hotel Perdu lijkt me heel spannend. Ik heb hem nog niet gezien. Het is van het Houten Huis. staat toevallig dit hele weekend in de krakeling hier, in de straat. En het uh, is een voorstelling over een hotel... waar allerlei verloren en overbodige dingen en mensen uh, aankloppen. Dus een gekrompen trui en een... Eenzame linkerschoen en een uh, overbodige typemachine. En uh, ja, het klinkt heel leuk. En ik heb, heel ik heb ook die ja. vorige voorstelling Beet van ze gezien die de Gouden Krekel heeft gewonnen. En ja, ik vind dat echt prachtige voorstellingen. In de krakeling, het hele weekend. Ja. Goed. Uh, Gijs, heb jij nog een tip? Ja, ik heb ook een tip. Um... Simon K. Michelt, die is, uh, 100, zou 100 geworden zijn... als hij niet uh, in 87 overleden was al. En bij Van Oorstel is een heel mooi uh, uitgegeven boekje verschenen... gedundrukt. Het heeft een, echt het formaat van oude krantenkolom zeg maar. En het is, een, uh, het is niet zo'n heel dik boek. Het is, ook niet, het is een hele mooie selectie uh, met chronologisch... van zijn beste uh, Kronkels, zeg maar. En uh, ik, was helemaal niet nooit, ik ben niet echt opgegroeid met zijn werk. Liep er al, eigenlijk altijd omheen. Het stond altijd overal in de jaren 70 en 80. Ja. In alle huizen waar je kwam hadden en ik vond niet zo boeiend. Maar ik ben nu echt, echt het, het werkt echt verslavend. Het is echt prachtig, prachtig, Karim heel proza. Carmichold, gedundrukt uitgeverij van oorschot. Dankjewel, ja. straks horen we welke cd's die je hebt uitgekozen. En straks praat ik ook met Barbara Keuter, Mark Hemel... over televisietoren in China en een docu die daarover is gemaakt. Maar eerst het nieuws van even over half vier met Jeroen Chipkema. Dit is Radio 1.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 Door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag... bij knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. En daardoor op de A27 Utrecht richting Golken bij knooppunt Lunette 3 kilometer. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle... staat het vast tussen afrit Epen en het harde 2 kilometer. Eén rijstrook dicht. Dit is Opium. Opium vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Uh, straks praat ik met Barbara Kuyt en Mark Hemel... over de televisietoren in China die ze beide hebben uh, ontworpen. En er is ook een docu over verschillende documentaire. Hemel in Guangzhou, die binnenkort op de Afro-televisie wordt uitgezonden. En we bellen ook even met René van Koten onderweg naar het uh, Beatrix Theater in Utrecht... voor uh, zijn rol in de musical al daar. Maar eerst even iets heel anders. Oké. Okay. Ik vind het een genot om hem te lezen. Het is slapstick, het zijn prachtige liedjes. Je, je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal super onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecoreografeerd. Je staat met je open bek te kijken, wat is dit? Avro's Opium, de recensie. Ik denk dat dat uh, ook nog een groter gaat worden. Deze week, popmuziek. Met uh, Gijs met Kamer. Uh, Meindert Talma. je noemde hem al. Die wil je als eerste bespreken. Kelderkoorts. Uh, dat is het uh, eerste deel van een nog onduidelijke reeks uh, romans en albums. Nederlands onbekendste popster. Dat is hij ook een beetje. Uh, zo is hij zichzelf gaan noemen. Uh, uh, naar aanleiding van een artikel wat er ooit over hem verscheen in uh, Vrij Nederland. Daar werd hij zo beschreven. En uh, Meiner Talma woont, woont en werkt in het noorden van Nederland in Groningen. En hij beschrijft in dit boek eigenlijk... hoe die als 27-jarige, uh, inmiddels afgestudeerde... Uh, doctorandus in de geschiedenis... Uh, eigenlijk proberen te gaan maken in de popmuziek... en in uh, de, de schrijvende journalistiek. En dat levert prachtige, mooie verhaaltjes op. En hele mooie liedjes ook. En uh, waarin hij ook heel mooi terugblikt... Op zijn jeugd en op, uh, op alles wat, wat, er, uh, ja, wat, wat er gebeurt in, in zijn leven. Tot aan het verschijnen van uh, het eerste album waar het boek eindigt. In 1997. Ja. Ja, het, het is een boek uh, met een CD erbij. Het is een boek met een CD erbij, ja. En uh, ik vind. Uh, Mijn in in zowel als schrijver als dan als muzika en als muzikant... Uh, erg onderschat in Nederland. Ik, uh, daarom ben ik ook zo blij met de, de, de beschrijving van de Sander Pleij... dus destijds Nederlands onbekendste popster. Hij kan namelijk... Het is, het is een egoloos muzikant. En dat maakt het misschien ook lastig voor hem. Hij kan alles heel mooi relativeren. Maar er zit... Het is, uh, je kunt erom lachen. Uh, veel Observaties. Als hij bijvoorbeeld zingt over uh, G.B. Hilderman... wat er zou gaan horen. Mm -hmm. Maar er zit ook... Het is altijd bordenvol ambitie. Hij is in wezen heel serieus. Hij, hij, hij weet precies wat hij wil. En hij kan met heel veel precisie aangeven... Uh, ja, welke kant hij op wil. En het, is muzikaal. het zijn liedjes die op, op een rare manier... altijd in, in, je, uh, in je hoofd blijven zitten. Ik herinner me nog van jaren geleden... Een liedje over, uh, over een SNV-man, dat heet De Versmobiel Ondernemer. En dat zijn van die dat soort termen alleen al die ook heel erg bijblijven. Laat hem luisteren, ook... ja, laten we luisteren naar, wat, naar wat hij te zeggen heeft over Avro Cordy V, GBA Hiltonman. Ja. Iedere zondag op de radio, een deftige stem die Golf van informatie gaf vanaf 1 uur middags bij de avro. 40 jaar was hij een radioreus, hij sprak autoriteit en pompeus. Steven stil zijn de. Afro heel herkenbaar, precies. Ik voel me echt op de zondagmiddag, de zondagmiddag dat mijn oma ja. op bezoek kwam. <laughs> Dan geef je Goed. heel de man toestand in ja. de wereld, moesten ja. luisteren. Kel de Koorts, nieuwe kijkerluisterboek ja. van Mijn De Toma, verschijnt bij Uitgever naar Passage in samenwerking met het platenlabel Excelsior. Dan de uh, Roots met Elvis Costello, met het album Wise Up Ghost. Ja, dat is een, een mooie combina combinatie. Elvis Costello natuurlijk al 35 jaar uh, singer-songschrijver en uh, opgekomen tijdens de punk-tijd. Die heeft nu de armen in een geslagen op het Blue Note label, notabene, met Hip-hop band uh, The Roots. En dat is een, uh, vooral, de band vooral eigenlijk gedaan uh, met de drummer van de band. Questlove heet hij. Die is overal aanwezig in de popmuziek eigenlijk. Uh, en uh, uh, eigenlijk die samenwerking heeft uh, uh, Costello weer een beetje pit gegeven, een beetje gedwongen weer eens een andere kant op te gaan en met meer een groovy geluid. En uh, hij heeft ook daarmee gespeeld in die zin dat van hip-hop weten we allemaal dat die maken veel gebruik van samples, die uh, hergebruik van oude fragmenten ja. uit de muziek. En Costello heeft die kans aangegeven om ook een beetje zijn eigen uh, ah. werk te gaan samplen. Interactions, en en ja, zowel in teksten ja. als soms in muziek. Uh, volgens mij het nummer wat we zo gaan horen, Tripwire. Daarin hoor je een uh, heel mooi een, een liedje uit 1989, uh, Satellite in Terug. dat vind ik heel mooi gedaan. Just because you don't speak the language Doesn't mean that you can understand Just because you don't speak the language Doesn't mean that you can understand de combinatie goed. Ja, ik vind, ik vind het wel. Ja, ik vind dat uh, de, uh, de band geeft hem genoeg ruimte, ook om om zijn liedjes mooi, uh, uh, ja, mooi te, tot recht te laten komen. Maar ja. tegelijkertijd. Uh, uh, hij dwingt ook ook alweer even wat anders te gaan doen dan wat, wat gebruikelijk is. Het is helemaal geen plaat, maar het is, het is een soulvolle uh, popplaat geworden. Want dit en... klinkt wel heel mellow. Uh, ja, de, de, de, de, sommige dingen zijn wel wat feller, wat maar ik, uh, ik, wat ik, de, ik ben een heel groot Elvis Costello fan, uh -huh. maar ik miste de laatste jaren toch wel een zekere, ja, urgentie is dan zo'n woord wat vaak misbruikt wordt, maar dat, dat, dat mist ik wel een beetje. Ik vind, op zijn plek. Ja, ik vind het wel van wel, ja. en, Tot slot dan, nog even een geheimtype. Um... Ja, uh, ik ben erg gegrepen door... Uh, een, een plaat die ik alleen al door de hoes zo prachtig vind. Uh, dus een, een cowboy in een prachtig rhinestone pak. Ja. Uh, Daniel Romano heet hij. Uh, hij is uh, heel jong nog. Hij komt uit, uit Canada. Dat is als zijn derde album. Come Cry With Me. En het is eigenlijk... Je voelt je meteen helemaal thuis in Nashville. Ah. En, ja, vertel het laat maar. Laten we even zingen. Okay. Even laten zingen. I was left alone, alone long time ago mooie is, is, is je hoort dit, dit, dit, dit geluid, dit, dit klassieke country-geluid. Zoals van Hank Williams tot George Jones, die onlangs overleden is gemaakt. Dus, wordt zo weinig nog gespeeld in Nashville. Alleen de oude mannen doen het nog. Er komen heel veel vrouwen bij in, in de, de country-muziek die ook veel succes hebben. Van Julian Wells tot, nou ja, ja. tot Taylor Swift. En, uh, maar, maar mannen die, die met ook hele mooie persoonlijke liedjes. Uh, over de uiteengevallen gezinnen, ellende. Zoals dit liedje al, wat het net ervoor, Maar de tekst kon je niet Middle Child over een jongen die alleen, uh, door zijn moeder... Uh, ja, zijn ouder en zijn jonge broer en zus... die worden door zijn moeder meegenomen. En hij blijft alleen achter. Middle Child. Allemaal um, heel terug. En heel mooie uh, liedjes. norm snik erin. Echt ja. heel fraai. Ik ja. gaan veel van horen. Cry With Me. Hou hem in de gaten. Daniel Romano ligt in de winkels. Uh, Gijsbeekamer, dankjewel. Ah, en dan graag het over een, uh, tot over een paar weken. Ze uh, staat klaar voor haar laatste nummer. Althans hier. In het album ligt in de winkel. Het is... Hier is Eefje de vissen met Schip... Thank mm -hmm. you. En ik doe graag alsof ik dwars door het bos ook de boom. De Visser was dat. U luistert naar Opium bij de Afro op Radio 1. De jonge architecten Mark Hemel en Barbara Kuit die sleepte de opdracht voor de bouw van een 600 meter hoge tv-toren... in het Chinese... ja, dat gaat je horen, Mark. Eh, Guangzhou? Guangzhou. Guangzhou. In het eh, Nederlands kanton, hè? Uh, ja. ja sleepte ze binnen, die opdracht. De droom voor ieder beginnende architect, natuurlijk zou je zeggen. Maar bij zo'n prestigieus project... komen ook flink wat praktische dilemma's en bezwaren kijken. Dat is te zien in de documentaire Hemel in Guangzhou... Die volgende week in première gaat op het Architectuur Film Festival in Rotterdam en binnenkort op de Afro-televisie wordt uitgezonden. En Barbara en Mark, die zijn hier allebei. Ja, in de eerste plaats natuurlijk gefeliciteerd met zo'n opdracht, denk ik dan, Barbara. Ja, dankjewel. Maar aan, aan de andere kant, het is wel ook wel een molensteen, Mark. Zo lijkt het. Uh, nou, we, zijn, we hebben het nooit gevierd. <lacht> dus uh, vanaf het eerste moment dat we wisten dat we hier aan moesten werken. Uh, uh, ja, dan hebben we alleen maar zorgen gemaakt over alles wat er moest nou, ja, gebeuren. Ja, dat is ook wat. Dan krijg je zo'n prestigieuze opdracht vrij vroeg in je carrière... en is, is het weer niet goed. Uh, nou, dit is toch de manier waarop we het uh, gewild hadden willen hebben. Ja, ja, ja. ja, maar er kwam een hoop zorgen, kwamen erbij kijken. Nee, je neemt het natuurlijk gewoon heel serieus. Dus je wil alles heel goed doen. En dan uh, ja, ja. Dat, dat vieren kan je altijd nog. Maar dan eerst maar even zorgen dat, uh, ja, dat ja. Waar, je, waar je invloed op kan hebben... dat je dat zo goed mogelijk doet. Een toren van 600 meter hoog... De de de, de hoogste toren even was hij uh, hij is ingaat door Dubai daarna toch uh, ja zeker ja maar hij was even de hoogste toren was dat ook het streven uh, nee voor ons maakt het helemaal niks uit we waren eigenlijk voor die competitie zelfs uh, een van de laagste inzendingen dus uh, het had ik, nog hoger gekund uh, nee natuurlijk kijk ja, bieke maar ja. hij gaat ten koste van de kwaliteit hoe hoog die is denk ik dus, waarom kozen ze jou of waarom kozen ze jullie um, ja, volgens mij uiteindelijk toch, omdat het het, het mooiste was. Beschrijf de toerist, want het is, het, is ja, het is ik laat hem even aan gijspoot zien aan de luisteraars ja, thuis. Uh, kon, uh, heeft het zo soort, uh, slanke zandlopen, een dus soort uitgerekte zandlopen. Uh, ja, met een, uh, hij is net elliptisch, dus hij is niet helemaal regelmatig. En daardoor ziet hij ook van alle kanten er net even iets anders uit. Ja, je maakt in, in de in de film uh, in de documentaire maak je ook prachtig een soort model met allemaal draadjes aan. Twee uh, uh, kartonnen schijfjes en, die, en dan ga je hem draaien en dan krijg je in feite het effect wat je in de toren ziet. Hè? Ja, ja die, die idee is ook dat je hem, zeg maar, een soort dynamisch maakt. Dus uh, we maken hem van elastiekjes zodat je hem nog kan aanpassen. Uh, ja omdat je eigenlijk van tevoren bij zo'n project niet weet hoe het zal lopen. Dus je, je wil eigenlijk iets maken wat nog ja, in zijn eigen vorm kan groeien. Ja. Ja. We, we, we volgen in de, in de documentaire uh, volgen we vooral jouw markt, terwijl je in China bent. De toren staat er dan al? Barbara, jij zat er heel veel thuis in Nederland. Uh, ja, in het documentaire ben ik heel veel thuis. Te ja. zien. Oh, dat is niet helemaal zoals de nou, was? Nou ja, nee, ik, ik zat natuurlijk ook heel veel op kantoor. Maar dat, het, het is voornamelijk veel daar. Maar ik was inderdaad niet aan het reizen. Ja. Nee, want dat, zo kun je inderdaad ook niet samenwerken. Want dat is het voordeel. Dat je dan, er moet wel iemand bij de basis blijven om ja. ondertussen En dan bij de, de kinderen niet te vergeten. En bij de kinderen. Dat ja. is, het, ja. is natuurlijk het voordeel ook nog. Ja. Ja, dat was het, Voor jou lijkt me dat heel zwaar, maar om voortdurend uh, ver weg te zijn. En iedereen uh, is gewoon thuis in Nederland. Of niet? Uh, ja, nee, ik bedoel, uh, ja, thuis is het ook erg leuk. Als je, maar ik bedoel, je komt toch eens nu dan, uh, weer terug, ja. Ja, dat is ja, waar. Ja. ja, dat is belangrijk. Maar even, wat heel mooi is dat uh, jij loopt, bijvoorbeeld, uh, tens, uh, in, word je gevolgd in, in het gebouw. Uh, je bent eigenlijk helemaal niet tevreden over de inrichting, wat ze ermee gedaan hebben. Krijg ik de indruk? Uh, nee, nee, ik ben nou niet zo snel tevreden. Dus ik bedoel, uh, er... Uh, uh, maar ja, bij zo'n groot project uh, zit er ook aan vast... dat je met een heel groot team werkt. Met uh, ook sommige delen van het project... die zijn in feite uit handen gegeven aan anderen... die dat moeten uitwerken. En ja. dan, uh, ja, dan gaat het niet altijd helemaal precies zoals je dat ja, wilt. Ja. Dus je zegt ook op een gegeven moment in, in, de, in de documentaire... in een gesprek met een uh, belangrijke man in, in, in die plaats... Uh, die eigenlijk alle opdrachten vergeeft, min of meer. Zeg je ook van... Uh, uh, ja, ik voel me een klein radertje in een groter geheel. Maar de, de tolk die vertaalt het niet, hè? Want die zegt dat het niet, nee, dat niet zo is heel, verstandig ja, is om te zeggen. Ja, <lacht> <lacht> nou, vol, volgens mij is het, het toch wel, is het toch wel overgebracht. Het is wel overgebracht. Ja. ja, tegelijkertijd proberen we, als we daar zijn... Uh, ook nog iets te doen aan de omstandigheden... dat die wat gunstiger worden... voor jou als architect. Want in China... is dat hele idee van architect... toch minder bekend. Je bent eigenlijk meer een service man... constructeur, engineer. Je bedenkt het allemaal... maar je bent niet de grote ster zoals wij dat gewend zijn. Nee, niet zozeer dat ze echt... naar je gaan luisteren. Daar is een mooi voorbeeld van. Dat kunnen we laten beluisteren. Want er is een... Een, een, een Nederlandse man... die allerlei commerciële mogelijkheden voor de toren ziet. En dat, dat klinkt dan zo in de gesprek. Het is zo'n so eye-catcher. Dus je kunt je market doen. Je kunt je uh, regular banquets... je filmpremières, al dat soort gekke dingen... je kunt de tower echt gaan gebruiken... als, als, als, een, als een premium venue... voor lokale, visible uh, events, zo te zeggen. Ja, lokale, visible events, zo te zeggen. De taalgebruik is, is alleen al een uh, feest. Uh, je zit erbij met een gezicht van... ja, maar wat ga je met mijn toren doen? Ja, op dat moment kende ik hem nog niet zo goed. Dus ik, euh, euh, ik zag het zeg maar, zeer somber in, inderdaad, op dat moment. Ja. Uh, later is hij een grote vriend geworden, hoor, oh, toch wel uiteindelijk heeft hij een behoorlijke smaak. Dus zijn invloed is eigenlijk heel positief geworden uiteindelijk. Ja. Maar gewoon ja, de manier van ja. praten is een verslagen andere manier... dan uh, zoals ik zelf over het werk praat. Ja. Ja. Voel je je dan een beetje lost in translation, als het ware? Dat je denkt, van, dit is mijn, mijn wereld, mijn taal niet, of... Nee, maar dat, dat is het, tegelijkertijd is het ook het interessante. Je komt met heel veel verschillende uh, mensen in aanraking. Uh -huh. En het moeilijke is om jezelf daar staande te houden in, uh, ja. in die situaties. En, en je was dan, Barbara, je was dan het klankbord via de Skype af en toe? Of, uh, ja. De uitlaatclip? Of? Precies, ja, ja. Dus af en toe kan ik uh, adviezen uh -huh. geven... die uh, soms uh, ja, de ene keer wat beter passen dan de andere uh -huh. keer. Maar uh, ja, dus ik, wat dat betreft uh, heb, ik, heb ik niet veel kunnen missen. Want, nee, wat, wat is het belangrijkste advies wat je Mark gegeven uh -huh. hebt? Nou, in de film is het... Uh, ja, volgens mij het is voornamelijk gewoon dat je je gewoon door moet zetten. En dat je gewoon bij je eigen, je eigen mening moet blijven. Maar in de, ja, in de film geef ik, wat, uh, geef ik wat adviezen over degene met wie hij gesproken heeft. En uh, daar, uh, daar zeg ik dan van dat die misschien, uh, diegene misschien wat hongerig was. En daarom uh, wat anders reageerde dan uh, dat bedoeld. Ja, de, de, de camera is, lijkt het wel voor jou ook een soort van... Nou, bijna een, een biechtvader, een uitlaatclip. Want je bent natuurlijk vrij, vrij eenzaam in, in China, of niet? Uh, ja. ja, je bedoelt dat ik zeg maar... Uh... Je, je praat er echt tegen om, om even stoom af te blazen. Of? Ja, de, de... <laughs> ik heb inderdaad wel wat uh, dingen verteld... van wat ik uh, ja, van, uh, vond dat mis waren gegaan, ja ja, ja. De, de, de, de, de is Er is ook sprake van. Of eigenlijk een discussie tussen jullie twee. Van blijven we in Europa. Of gaan we naar China. Chi Mark jij volgt zelfs uh, Chinese les. Via de computer. Uh, mo mooi contrast vind ik dat. Want jij bent dan. Meer hierin. Jij kiest meer voor Europa. Wat hebben jullie uiteindelijk gedaan? Want de, de, het speelt alweer een paar jaar geleden. We zijn inderdaad naar China geweest. Uh, dus ja, de, eigenlijk de periode vanaf het einde van de film tot, uh, ja, tot zeer recent zijn we weer teruggekomen. Dus we zijn, hebben inderdaad daar gezeten. En uh, ja, dat was gewoon hartstikke, hartstikke goed. En het was ook heel uh, ja, zeg maar ogen, we zijn wel geopend, ook om te zien hoe de toren feitelijk daar uh, staat en gebruikt wordt. Dus dat, ja, dat was gewoon uh, fantastisch. De ogen zijn geopend. Wat bedoel je daarmee? Nou, omdat je gewoon kunt zien, zeg maar, de, je, je werkt natuurlijk aan een project en daardoor zeg maar, heb je een bepaalde band mee. Maar je hebt dan niet het genoeg om te zien hoe het ook in gebruik genomen wordt. Mm. En dat was echt heel erg leuk aan de afgelopen twee jaar: ja. dat je ziet dat het dus in de stad echt invloed heeft gehad. En mensen hebben gewoon, ja, het zelfs een bijnaam hebben gegeven. Oh, ja? Namelijk, Xiao Sjaalmanjau, dat betekent meisje met een slanke taille, jong meisje met een slanke taille. Dus dat, mooi, is, ja, dat is gewoon heel erg leuk om, om te merken. Dat, uh, 600 ja. meter lang meisje. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En, en, en heeft het nog verder, nog verder nieuwe opdrachten opgeleverd in China? Ja, we zijn op dit moment bijvoorbeeld verwikkeld uh, tegen Zaha en Tanda uh, voor een toren in, in de Mongolië. Dus, uh, ja, en weer een uh, tv-station erbij. Dus, uh, ja. Maar je mocht ja. ook uh, misschien een cultureel centrum, een museum... In, in kanton gaan bouwen. Daar is het niet van gekomen. Uh, nou ja, je doet een heleboel uh, projecten doe je mee. En, uh, ja. Sommige verlies je. Ja. Ja. You ja. win some, you lose some. Ja, ja dat komt het neer. Uh, nu weer hier. Uh, het zijn slechte tijden voor architecten. Of hebben jullie daar weinig last van? Gaat het goed? Nou ja, wij, wij zijn eigenlijk meer internationaal ingesteld. Dus, uh, ja, <laughs> dat vliegen. is een hele goede <laughs> Vliegen toch. Dat is het antwoord op elke vraag. <laughs> <laughs> dus, uh, nee, ik, doe, ik, ik verwacht niet direct dat het hier in Nederland stormen gaat lopen. Dus... Uh, <tie> Uh, ja, je moet jezelf uh, voornamelijk uh, toch richten op daar waar, de waar de kansen liggen en waar de interessante dingen gebeuren. Ja. Dus ja, dat, daar hoort bij dat je toch wel op, op reis moet. Ja. Ja. Wel, wel weer samen, de volgende keer ook weer naar China of uh, wherever. En gaan de kinderen zijn die ook mee geweest in China? Die zijn ook mee geweest. Ja, ja. ze spreken nou vloeiend Chinees, dus ja, dat blijft. ziet wel. Ja. Ja. Goed, dank jullie wel. Volgende week zaterdag uh, is die Hemel in Guangzhou uh, gemaakt door Bert Oosterveld en Peter Franken. De documentairemakers dus. In première gaat hij dan op het architectuurfilmfestival in Rotterdam. En op 29 oktober zendt AFRO hem uit in de serie Close Up. Dank jullie wel dat jullie waren. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... met René van Kooten, musicalster, zanger, acteur. Speelde in veel musicals, onder, onder meer Beauty and the Beast. Les Miserables natuurlijk niet te vergeten. Maar daar bellen we René nu niet voor. Want vanavond speelt hij in de musical Jersey Boys... in het Beatrix Theater in Utrecht. Uh, ja, Elke dag uh, naar Utrecht, uh, René. Gaat het niet vervelen vanuit Zoetermeer? Uh, nou, ik heb vijf jaar achter elkaar getoerd en alles zelf gereden met de auto. kan ook ongeveer 5000 kilometer per jaar. Dus ik zit nu alweer een paar weken elke dag in de trein. En uh, ik ben een van die mensen die dit nog heerlijk vindt. Uh, ja, tot, de, ja, ja, ja. tot de bladeren gaan vallen, denk ik. Maar ik vind het tot nu toe nog uh, een verademing om elke dag even in die trein te zitten. En wat te kunnen lezen en zo. Ja, wat lees je dan onderweg? Uh, voornamelijk de krant eigenlijk, want mm. uh, daar kom ik overdag meestal niet meer aan toe, sinds ik, uh, sinds ik het kleindochtertje heb. En, uh, uh, dus dan pak ik de krant even mee en uh, ja, dat eigenlijk. Dus uh, ja. de, ik zit eigenlijk de krant lekker te lezen in de trein. Ja. Is, is je vandaag nog iets opgevallen in de krant waarvan je zegt, daar moeten we het toch even over hebben? Uh, even een vraag, ik moet er nog aan toe komen, uh, oh. want ik ga zo de deur uit. Ja, ja dat is uh... waar. De trein, de, trein, de trein staat nog voor de deur natuurlijk. Maar ik, ik heb er wat zitten lezen. Ja, ik, ik, ik zit ervoor te lezen over Krol en zo. En, uh, en dat gemek en die 50 plus partij. En uh, ja. ik daar moet ik daar een beetje om lachen als ik heel eerlijk ben. Daar dus, uh, ja, ben je ja, veel te jong voor gelukkig, He? toch? Nou ja, dat, nou ja, het schiet, het schiet, het schiet, het schiet, het schiet al uit. de op. Maar het zou sowieso nooit mijn, uh, mijn ding zijn hoor, zo'n uh, zo issue partij. Ja. Nee. Dat, uh, nee. Laten we het even over de uh, Jersey Boys hebben. Uh, die, die, uh, dat is een voorstelling over de uh, four seasons. De band rond Frankie Valley. B ben jij Frankie Valley ja. of ben jij een van de anderen? Nee, ik ben Tommy De Vito. Ik ben de gitarist, de originele gitarist van de band, eigenlijk een beetje de oprichter. En ja. degene die uh, een beetje de, de, de, de, eikel van de, of de foute man van de band houdt, was een beetje schillig met geld ja. en met, uh, met vrouwen. Hij was niet de meest talentvolle en hij werd eigenlijk toen Bob Guardio erbij kwam, uh, de, de, de, de schrijver van alle hits. Toen werd hij minder belangrijk in die band, dat kon hij niet zo goed hebben. En dus toen ging hij een beetje, een beetje vervelend lopen doen en een beetje lopen etteren. Dus het is eigenlijk heel leuk om te spelen. Een beetje de rotzak van het groepje. Ja, ik heb ook muziek en continu een beetje, een beetje de andere uh, aflopen zeiken en zo. Ja, dat is, dat is wel heel leuk om te doen eigenlijk. Ja, maar, uh, heb je, uh, hoe heb je je verdiept in, in de Four Seasons? Of was je wel thuis in die muziek uit de jaren zestig? Uh, ik ken er een paar... Ik ken kende Sherry van hun en Walk Like a Man volgens mij, omdat ik een oude jukebox heb thuis en dan zat, dat zingetje toevallig in. Wat ik geen eens wist dat de Four Seasons was. Want veel mensen met Jersey Boys, die hebben zoiets van... Jersey Boys zal wel en Four Seasons denken zo... Zeg iets meer, maar nog steeds niet zoveel. Maar die nummers... Ik wist ook niet dat het bag-in van hun was. And oh, what a yeah. night. And, and, uh, can't take my eyes off you. And who loves you. Dus, uh, dus, dus eigenlijk bleek al veel meer nummers te kennen dan ik dacht. En daarom bij, ik ben naar New York geweest. naar Jersey. Uh, Om in die wijk te kijken waar ze vandaan kwamen. En uh, dat was eigenlijk uh, uh, een, een leuke bijkomstigheid. Omdat dat... Ja, die, die sfeerproef was heel leuk. Ze zijn er ja. heel trots nog op te gasten. En uh, ik bekwam een Italiaans restaurantje binnen. En dat was net de Belmond Tavern. Dat, dat was ook in de voorstellingen. Dat was net ja. als de castingafdeling van de Sopranos. Een jaar lang bezig was geweest om die mensen er neer ja. te zetten. Dat was echt, echt fantastisch. Ik wens je veel plezier vanavond. Dankjewel en uh, succes. Dankjewel. En goede reis van meer okay. naar, uh, naar Utrecht. Dankjewel. Dat was uh, de nevenkant. Opium is er weer na het journaal van 4 uur. Tot zo. Hmm. Opium.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 Dit is Radio 1.